Een mooi was kleine staar, maar het was onhandelbaar En haar zin wist altijd door te drijven Had ze in haar poppen gehoord, aan nou, hetzelfde iets beloofd Wist het daar, had bij te blijven En hoorde zij een ijskommander roep door de straat Zijn broeder zei ik moet ijs, mama, en anders wel klaar Geef me nou een portie ijs, en haar eigenlijk krijg deed de mensen in de buurt verwijven Zalemanders, ik wil toch niks anders dan ijs, ijs, ijs, ijs, dat wil ik, en het is toch zo billig, Hij, hij. ijs, ik moet geen kamata, chocolade, en ik wil geen lolly en geen limonade, zalemanders, ik wil toch niks anders dan ijs, ijs, ijs, je grotere was, ging ze al van het niet te pas zich verdiepen in de kunst van rijen Kwam ze met haar fiancé in een druk bezocht café Stracht hem tot verdwijfelijk tussen bijen Want altijd nam ze eigen dat je staatje zo koel En elke pot die verder af van zijn doel Neem de voordrucht wat kwaad, een glas wijn of advocaat Maar dan had die zakker wat te leien ik wil toch niks anders dan ijs, ijs, ei, ijs. ijs. Dan wil ik, en het is toch zo billig, ijs, ei, ei, Ik moet geen colata, chocolade, en ik wil geen lolly en geen limonade. Tarara, ik wil toch niks anders dan ijs. Met een man die van haar houdt was natuurlijk toch een ijsko -manny. Ach, het is geen mooie man, sprak ze maar, ik heb er wat aan. Danselijk, heerlijk, roomijs maken kan niet. De leefde tussen het IJs, gelukkig Edda en na een tijd. Gezin was met een tiental IJsko-klein in verblij. Zongen ze van groot tot klein, moeder, al bekend, refrein. Rootsie, moosie, tootsie, taar en tanny